Als Verbaasde had gescoord, hoor, dan was het allemaal anders Haas Als Verbaasde had gescoord, hadden wij boven Haas Als Verbaasde had gescoord, had niemand ons wat kunnen mogen, En had je met name een pot verliest, dan zit je waarschijnlijk te schaken. Marco, Marco, schupt hem de nou in. Marco, Marco, ik krijgt nou zin. Als verbaasde, haat gescoord, dan waren wij het hoogtepunt. Als verbaasde, haat gescoord, haat de pret niet opgekund. Haas verbaasde, haat gescoord, dan haa je nou nog stalzwelligen. En haa je duivels friet die paken zijn dat waarschijnlijk belligen. Marco, Marco, schubt hem de nou in. Marco, Marco, jochie, krijgt nou zin. Haas verbaasde haat gescoord, daar waren we kampioen geweest. Haas verbaasde, haat gescoord, daar was het de topseizoen geweest. Haas verbaasde, haat gescoord, daar was hij de bink gevonden. En ha je overal spookrijen ziet, daar ben je waarschijnlijk in Londen. maar Marco, schupt hem er nou in. Marco, joch, jochie krijgt nou zin. Haas verbaasde, haat gescoord, daar had de res ook veel beter gespeeld. Haas verbaasde, haat gescoord, daar had je nooit kapot verveeld. Haas verbaasde, haat gescoord, daar hadden wij nooit verloren. En hij hem niet meer omlocht, ging krijgen, is je waarschijnlijk bevroren. Mareko, Mareko, schupt hem er nou in. Mareko, Mareko, joch, je krijgt nou zin. maar Mareko, in heel geval. Nou je haak, maar kom marco je kent het met gemak maar kom marco doe nou met je hoofd maar kom marco het jochie lijkt wel doof Haas verbaasd staat gescoord wo daar was tahalmol aan als verbaasde haat gescoord, daar hadden wij boven ongestom. Haas verbaasde haat gescoord, daar hadden wij alles gewonnen. En haar je zwangere monniken ziet, daar zijn dat waarschijnlijk nonnen. Marco, Marco, schupt hem de nou in. Marco, Marco, jochie krijgt nou zin.